Wake up, little Susie, wake up Wake up, little Susie, wake up We both been sound The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, Blue Suzy, wake up, Blue Suzy. Well, what are they gonna tell your mom? What are they gonna tell your mom? Ach, ze roepen het hier weer in de studio. Wat heb je nu weer voor een oude meuk klaargezet, eh, Blokhuizen? Ja, dat ben ik wel gewend eigenlijk hoor, Voor mijn collega's. Vooral de jongere collega's die dit voor het eerst horen. De Everly Brothers, mannen die een enorme geschiedenis hebben. Je hoorden ze toch maar mooi even met een van hun vele, vele hits. Wake Up, Little Susie, voor degenen die net uit bed rollen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go, hey. Goedemorgen, welkom bij de show Het gaat duren tot 12 uur. En uh, ja, met heerlijke muziek. En uh, mooie oude klassiekers. Zoals deze van Jonathan King. Hooked? On a feeling. I can't stop this feeling. Deep inside of me.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 Sounds sweet gumb, as gumb, candy, gumb, gumb, gumb, gumb, but taste it stays gumb. on. Ja. Fighting for peace Young Youngblood. Hier in de show bij uh, GoFam. De zondagmorgen van Go. En If Only I could. En Jonathan King. Och, de grappenmaker had altijd van die, van die aparte liedjes. Met aparte teksten en woordspelingen. Je de hooked on a feeling. Uh, heb ik jou al iets verteld over onze website? Echt belangrijk om daar eens te gaan kijken, want behalve het weer van Zeeuws-Vlaanderen, want dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk, zie je allerlei leuke artikelen. Ik uh, noem er maar eentje: staat zich geld doneren aan de Zonnebloem. Dat kan in hoek en hoe dan wel? Dat vind je op onze website www.go-rtv.nl. Dus steun een goed doel door je lege flessen te doneren. Het is wat. Zo simpel is het. Go-rtv.nl en je weet meer. Jij al uh, koffie gehad, trouwens? Ja, thuis. Of ben je aan de thee? Ja, ze zijn hier weer aan de gemberthee. Dat was vorige week uh, ook al. En denk ik denk, hey, hé, wat gaan die mensen toch doen met gemberthee? Dat is toch helemaal niet zo lekker? Maar ja, het schijnt ook weer gezond te zijn en zo. Ja, daar heb ik dan weer niks mee. Met gezond, zal ik maar zeggen. Ja, natuurlijk dat ik het probeer te zijn. Al die producten waarvan ze zeggen gezond, gezond. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Ah. Heb ik dat weer natuurlijk. Nou, weer een leuke discussie voor zo meteen als jij zit te luisteren naar lekkere muziek. Want dan krijg ik weer van alles naar mijn hoofd. Jordan the trigger finger hier in de show. en I follow rivers. En Jennifer Lopez hoorde je ervoor met uh, If You Had My Love. Straks over een uh, ja 10 minuten ongeveer, 12 minuten denk ik ongeveer. De reportage van Jeroen van Gent... Ja, dus hij heeft weer van alles uit de kast getrokken. Onder andere zijn microfoon. En de resultaten daarvan, die hoor je over een paar minuten dus hier in de show. Maar eerst de Fortops.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 Voor dit nummer moet je wel een beetje soepel in de heupen zijn, vind je niet? Ja, geweldig. Peter Allen, I go to Rio. Nou, een beetje vroeg. Hoewel de temperaturen daar beter zijn, maar ja, misschien voor carnaval. Wel leuk, denk ik. Ja, heb je dat weer, carnaval. Um, hebben we hier natuurlijk ook in de regio over een paar weken al. Dus dat gaat uh, lekker opschieten ertussen. Um, Peter Allen dus, I go to Rio. En de tops met Walk Away René natuurlijk om je oren een beetje te verwennen op deze ja, toch wel aardige zondag. Een beetje warm, maar ook wel uh, vochtig. Heb je dat? Natuurlijk. Eigenlijk hebben we geen winter uh, dit jaar. We zagen ook al de berghellingen bij uh, de wintersport. Die zijn zo groen als wat, dus je kunt daar op gras skiën. Grasbanen, interessant. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en besmeedt. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen dicht, de eerste uren nog niet aan. I'm Een tijdsbeeld, deze muziek van de Backstreet Boys. Echt die 90-jarige muziek met die boybands. En, uh, klinkt best wel gezellig en is ook wel leuk trouwens. Deze Backstreet Back, Kom ik daar wel goed uit, ja. Ja, een beetje te veel koffie achter de kiezers geloof ik. Um, ja, en het team van Even Tot Hier heeft uh, hier iets vrijs van gebruikt. Kun je ze op YouTube vinden? Op dit uh, nummer. Ik zal het wel lachen. Moet maar, maar eens even naar kijken als je zin hebt. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Oh nee, wacht even. Ik moet nog vertellen dat je Hans de Boy ook nog hoorde met thuis ben. Nu dus tijd voor die reportage van Jeroen van Gent. Ja, dat is heel interessant. Want ja, je weet het. Hij gaat de straten op iedere keer. En vroeg aan u deze keer. Wat is het spannendste wat u heeft meegemaakt? En dit zijn uw antwoorden. Nou, nee? ik vond mijn rijden of uh, hoe noem je dat uh, je verkeersexamen uh, zo spannend. De laatste, de derde keer heb ik hem eindelijk gehaald en ik was zo blij. Ik sprong echt een gat in de lucht toen ik thuis was. Ik ja. vond het zo spannend. Ja. Maar nu kijk ik er achteraf naar terug en denk ik, vat er wel mee, maar op dat moment toen was het gewoon eng. Ja. Ja. Ik, zou, ik zou niet zo gauw iets kunnen verzinnen in het Misschien uh, ja, als ik in het stadion in de Kuip zit of 25, of niet. Of zo. Dat is wel spannend. Maar... Bijvoorbeeld staat 1-1 en dat is nog nog een, een koal. Uh, in de laatste minuut. Ja, ja. ja, dat blijft spannend. inderdaad. Twee ja. maanden in Indonesië in een ziekenhuis gelegen. Vond ik super spannend. Helemaal alleen. Was is dat jou? spannend of niet? Ja, ja dat is dat, wel spannend. Dat vond ik spannend, ja. En u, waarom was u daar? Ik was daar omdat ik een, een bijbelschool deed. En dan gingen wij zeg maar, op outreach drie maanden naar Indonesië toe. En dan gingen wij in kampong slapen en gingen wij Kinderwerk doen, tandjes poetsen, hoe doe je dat? Ja, ja. We gingen over de liefde van God vertellen. Ja. Uh, we gingen allerlei goede werken doen. Dat soort dingen. En toen heb ik ook heerlijk gegeten bij die mensen. Maar dat was niet helemaal goed voor, de, voor het lichaam, voor het Nederlands lichaam, ah. zeg maar. Wat is het spannendste dat u ooit heeft meegemaakt? Van nou... Ja, midden in de nacht wakker worden, bij de brandburen en je huis uit moeten. En was je een beetje wakker? Nou, dat ben je vanzelf wel. Je wordt ja. wel wakker. Oh, oh, oh. Ja, nee, het is goed afgelopen, ja? maar het, het is wel schrikken. Uh, kwam het nog dicht bij u, bij uw eigen pandhuis? Uh, alleen rook. We waren op tijd gewekt. En, en midden in de nacht, hoe oud was dat wel niet dan? Dat kan ik me niet meer herinneren. Het was midden in de winter, een strenge winter. Het was spek en spek geland. Ja, het echt ook onthouden. Ik heb het onthouden, ja, dat klopt. Ook als waarschuwing misschien, van ik moet zelf opletten... op nu met kaarsjes branden rond de kerst ja, en uit de Daar ben ik uiterst voorzichtig mee. Ja. Alleen maar branden als ik in, op de plek ben waar het brandt. Wat is het spannendste dat u ooit heeft meegemaakt? Nou, dat was de eerste keer dat ik ging afbezijlen... Dat was wel even spannend, de eerste keer. Ja, ja. ja dat is aan zo'n touw naar beneden. Ja, ja, gelukkig wel aan een touw, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Vanaf welk punt was het? Ja, dat weet ik niet precies meer. Het was in de Ardennen, tijdens een weekendje van het bedrijf, een beetje teambuilding. En wilde u het wel? Uh, <laughs> ik had het misschien niet zelf zo, maar gekozen, nee. Maar dat ja, zat in het programma. Dus. <laughs> en ik wilde natuurlijk meedoen met de rest. Dus ik, ik heb het al gedaan en dat was wel even spannend. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja, ja hoe was dat? Bedoel, naar beneden zeilen, was het een kick leuk of positief? Ja, het was op op zich wel een kick. Ja. Toch wel? Ja, ja, ik zou het nu wel weer een keer doen. Nog, zelfs, nog een keer Zelfs op fijne leeftijd yeah? nog, ja. ja, ja, ja. ja. Raft op de Zambezi rivier. Oh, <laughs> zo? Ik sloeg ook ja, een onderboord een keertje, dus dat was wel spannend. Oh, vandaar dat we het vindt toch? Even kijken, dat is dus meerdere landen, hè, zo'n beetje Ja, maar dit was in Zimbabwe. Voor Ja. was deze Zimbabwe. Zimbabwe. Ja. Ja. Zimbabwe. Ja. Ja. Nou, ja Hoe kwam je daar zo terecht, vakantie? Vakantie. ja. Dus, uh, en dan uh, ga je dat doen. Hè? Want dan uh, denk je, oh, dat ziet er leuk uit. En dan zit je denk ik, oh shit, denk je dan? Maar het was wel heel spannend. Ik heb er geen spijt van. Ja, maar uh, wat zit er in die rivier? Krokodillen, krokodillen en Ja, ja, ja, ja. Maar dat is allemaal goed geraakt Ja, kijk, ik sta er nog. U bent er nog? Ja, daarom. Doont u er nog wel eens van of zo? Nee hoor, nee. Dat niet? Ik vertel het aan mensen, maar uh, ja. okay. als ze dan geweest zijn, zeg ik, oh, je moet op de Zambezi uh, in zo'n raft klimmen. <laughs> ja. is er nog een waarschuwing in, in, in verpakt? Of wat <laughs> nee dan? hoor, nee hoor, nee. Ik heb, ik, het is allemaal goed gegaan. Dus, uh, ja. ja. nou. Ik heb wel wat spannend, alleen dat is niet heel leuk, denk ik. maar. Uh, nou, geen idee. Ik denk toch, ik ben chauffeur ver, als je naar buitenland ook uh, vluchtelingen in mijn trailer had zitten. Dus ja. Uh, ja, dat was wel aardig spannend. Dat zat ja. je hartje waar in je keel. Dus. En hoe, hoe lang geleden is dat? <coughs> ik denk een jaar geleden. Vertel eens, hoe verliep dat? <laughs> uh, nee, ik denk een rit naar Frank vanaf Rotterdam naar Frankrijk met vis uh, en dan ga je langs Calais, dus dat is natuurlijk wel bekend. Ik topte net voor de grens van Frankrijk even een bakje koffie drinken en uh, zij is erin geklommen en niet achter gekomen. Ik heb twee uur verder gereden, kwam bij de klant aan en uh, ik hoorde ze kloppen. Dus uh, politie bellen, acht man politie om je heen en dan uh, even de deur openmaken en kijken wat eruit komt. En dat was een cool show. Uh, cool. Dat uh, was een cool trailer met vissen. Daar zaten ze dus in. Te koud Ja, ze dachten dat ik naar Engeland ging, maar ik ging iets verder Frankrijk in. Dus oh, dat, uh, wat erg. Oh, wat erg. Dus ja, dat uh, is al een dingetje geweest. En daar ben je van geschrokken natuurlijk dan. Ik schrok wel even het zeg ja. Ja, echt spannend. Uh, ja. Hoe is het dus, afgelopen? Zijn ze allemaal levend? Uh, in ze waren levend en uh, alle namen opgeschreven, uh, alle gegevens uitgewisseld. En oh. hun is het van uh, loop maar uh, terug naar uh, België, kijk wat je doet. Loop maar terug naar België? <laughs> okay, nou, als we dan opgesloten worden, ja. is het lekker warm, ja, magie. Ja. En uh, het is nu, uh, ja, kijk wat je doet en uh, jij staat geregistreerd uh. Wat is het spannendste dat jij ooit hebt meegemaakt? Ik denk dat mijn spannendste moment was toen ik uh, voor een half jaar naar het buitenland ging in mijn eentje. Ik denk dat dat het spannendste was. En waar was dat voor zomaar? Komt? Uh, voor stage in Griekenland. Dus uh, ja, voor het eerst in een uh, nieuw land, voor mij dan nieuw land, lekker op je eentje, je eentje. Helemaal alleen ja. half jaar. Was dus, dat was wat spannend. Wat, wat voor studie was dat? Of was dat? Uh, ik deed media vormgeving. Dus uh, eigenlijk alles wat uh, grafisch is, dus uh, posters, logotjes, filmpjes, fotografie, dat soort oh, dingen. Oh, wat leuk. Ja. <laughs> nou ja, en dan uh, ja, en ben je daar inderdaad in je eentje, dat is wel even wennen dan. Uh... Ja, in het begin ben je wel in je eentje, maar ja, dan leer je ook gewoon mensen kennen en dan uh, heb je ook weer daar je bubbel opgebouwd. Ja, dus, uh, ja. Ja, maar spannend. Ja, dus. zeker. Ja. Cool. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Ja, ik heb het weer een arm zin gehad. Geboorte voor mijn dochter. Hey. U was er live bij. <laughs> ja, ook. Leuk, zeker. zeker ja. Ja, ja, ja. Nou ja, veel mannen durven dat niet. Waarom niet? Dus, ja, nou ja, je weet het niet. Nou, nee, dat wordt erbij. Hè. En had u dat van tevoren al zo bedacht zo van ik wil daarbij zijn? Zeker, zeker, zeker, ja. Tuurlijk. Ho hoe ging het? <laughs> nou ja, je kan niks doen. We gaan handjes houden en uh, hopen dat alles goed komt. Ja, je mag niks doen, zelfs. Nou ja, toch? Niet echt? Niet echt, nee. Maar is dat allemaal goed gegaan? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja? Goede maid? Ja, ja. Zeker. En uh, hoe lang geleden is dat? Twaalf jaar geleden. Ah, dat is echt wel spannend. Iets heel spannends. Blijft altijd, altijd. Onvoorstelbaar. Zeker, ja. Kan je niet toppen, nee. We zijn een keer door de. was de -tunnel, geloof ik, of nee? Ja. ja. ja. Dat er voor ons deze auto in de, in de brand vloog. Oh. Ja. in de tunnel. Ja. En daar zit je dan achter? Ja. Ah, ja, ik zie het gelijk voor me. Ja, ja. het was eigenlijk heel beroerd. Iemand was een auto opgehaald. was zijn eerste auto, maar geen splinter nieuwe. Oh, oh, oh. Een rekkertikke boom. Nou, maar... op, het, op het nippertje kon ik het stuur omgooien, want links ja. en rechts vlogen de auto's uh, langs. Dat was uh, wel iets, als je nadenkt, ja, dat. we ja, had erop kunnen zitten, eventueel. Uh, dat scheelde me heel weinig. En hoe is het met die mensen afgelopen in die auto? Goed. Die hebben we naar de parkeerplaats gebracht, we, uh, die auto is opgehaald. Toen kwam meteen vanuit de tunnel ploegen. Toen zijn we langs de kant gegaan en wij hebben die man, een uh, jonge jongen nog, naar een parkeerplaats gebracht. Toen hebben we nog uh, wat eten gegeven, want toen hadden we, wij hadden allebei boodschappen gedaan. Ja, we boodschappen. En toen hebben we nog spulletjes aan hem gegeven, dat hij oh. nog even... Kom wachten op de garage waar die hem gekocht ja. had. Oh, oh ja, nou, had je pittig mee te wisselen natuurlijk? Ja, nou, dat weet ik niet meer. Weet okay. jij waar die vandaan nee, komt? Nee, nee, nee, goed. Nee, ik moet geen reclame maken. Nee, nee. Het antie antie is zwart op. Ja, antireclame. <laughs> um, wat is het spannendste dat u ooit heeft meegemaakt? Jeetje, wat is dit dan? Uh, ja, ik heb Het ja. geen ellende, geen politiek. Maar wat, heeft, wat is nou iets wat u heeft meegemaakt? Waar u zegt, ja, dat was heel spannend. Uh, ja, maar dan komen we in de categorie ondeugende verhalen. Dus zeker. Oh! Zeker, <laughs> dus ik, ik <laughs> laat het even. Nou, nou, jij bent aan een nieuw te raden, <laughs> Ja, dat zal wel. Maar dat, dat wordt een heel lang verhaal. Dus ik, ik, zit, uh, ik zit tegen de tijd te Dank je. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking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 Hoe weten die gasten toen de tijd ook alweer? Oh ja, de Golden Earrings. Met een S, weet je nog? Och, zo lang geleden alweer. Dang, dang, dikkie, dikkie, dang, hier. Natuurlijk in de show. En Art Garfunkel hoorde je ervoor met A Heart in New York. Ik ben even aan het kijken wat ik vanmiddag ga doen. Uh, ja... Er is best wel wat te doen. Even kijken. Oh, in Porgy is er weer een uh, nieuwjaarsconcert. Het is een paar keer afgezegd. Afgelopen jaren door corona en gedoe natuurlijk. Maar vanmiddag is het er weer. Om drie uur ben je daar welkom. En wat voor moois gaan ze daar spelen. Nou, bruisende mix van klassieke jazz en popmuziek. Maar ze gaan ook nog improviseren. Dat is dan weer een vorm van jazz waarvan je denkt... Oh, ze, ze trekken een saxofoon in tweeën. Maar goed, het is wel een hele afwisseling. Vanmiddag dus om drie uur in in Best in Terneuzen uh. Ik weet nog dat het een van mijn eerste singles was, kun je nagaan. Dan weet je ook uh, ja, dat ik van een zekere leeftijd ben. Uh, Traffic and Paper Sun was toen een hele uh, aparte aankoop. Want ja, vroeger was het de twee Peper en de strakke spijkerbroeken. De soul en the underground. Nou ja, ik paste toen wel een beetje bij de underground, zou je kunnen zeggen. Um, wel een lekker nummer dat ik al heel lang niet meer gehoord heb. En misschien jij ook niet. Peterson dus uit 1967. Verder Michael Jackson met Remember the Time. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Dank je wel voor je gezelschap. was heel leuk. Fijn dat je erbij was. En uh, dat je mijn praatjes hebt willen aanhoren vandaag. Uh, volgende week zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn. En dan neem ik weer een hele hoop leuke muziek voor je mee. En een paar uh, interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Tot besluit van deze show. Uh, Doris D en de Pins. En Dance On. Tot volgende week. mm -hmm. Thank <laughs> you.